Dit is Radio Hatzevlads. Een programma van de lokale omroep voor...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 Nog eentje, ze wachten op me thuis Elf weekend hetzelfde, even naar de kroeg En papa is voorlopig nog niet thuis Nog eentje dan, ja nog eentje dan Nog eentje en dan ga ik naar huis oeh, oeh. Zit nog steeds in die kroeg aan het water Door de drank voel ik me vrij. Ochtendzon is opgekomen Deze nacht is nu echt wel voorbij Mijn maatje weer De fles is leeg Weet niets meer van wat jij toen zei Nog eentje dan Nog eentje dan Nog eentje Dan moet ik even naar huis Nog eentje dan Nog eentje dan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 En vertegen ons. Zo, dat is lang geleden. Nou, we hebben een hele hoop bij te klutsen. Oh ja, waarover dan allemaal? Nou, kom jij maar eens even met mij mee. Oh, nou word ik wel heel nieuwsgierig. Wat ik jou dus vertellen wil, dat is. Uh, nou, nou, vertel. Ik kwam gisteren een hele leuke meid tegen. Oh, echt waar? Ja, en weet je wat? Ik zei jij, wij, everybody. Everybody, everybody. everybody. The sugar to care sugar to care ik wil ja Vast knuffel ze en geef ze alle liefde die je hebt En toon je liefde als nooit tevoren Want je wil. Weet... Everybody Need somebody Everybody Need somebody To love Someone to love A Someone to love Sweet the of Sugar the kiss A Sugar the kiss Ik wil jou Die gozer naar me dansen, al niet, geef mij met Kassi maar weg terug, want die gozer, die kan niet dansen. We stonden wat te praten en de tent zat vast van school. Toen zagen we die gozer staan bestikken van de lol. Toen kwam die naar me toe en zei... Zeg dame, ben u vrij? Als dat zo is, heb ik een vraag. Doe dan een keer met mij. Al niet, houd oh jij mijn tasje even vast. Want die gozer wil met me dansen. Al niet, geef mij mijn tasje maar weer terug. Want die gozer, die ken ik. Maar weer terug, want die grozer, die kan niet dansen. O niet, hou jij me tasje even vast, tas? Want die gozer wil mij me dansen. O niet, geef mij me tasje maar. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from cutting our dough?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 Zoals altijd dansen, de hele ding staat op zijn kop Ik pak de mooiste van de dansvoer, en ik zeg luister lieve pop Kijk me, kijk me, aan als de kussen, voel je me beter dan voel je me ne maar als je gooid rijden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 maar voordat ik me stellen stond ze op mijn lijf geschreven. Ze wil mij jij ja, jij, ja, ze wil mij jij ja, jij, ja. oh, oh oh. Ze wil mij jij ja, jij, ja. oh, oh, oh Ze wil mij jij ja, jij. Ja. Onderweg naar de huis, ik betaal de taxi en haar schoenen zijn al uit, want we kunnen niet meer wachten. Ze doet de deur Laat de lampen uit, kleren op de trap en mijn vingers op haar huid Het worden slapeloze nachten Zij weet dat elke jongen stiekem naar de kijkt Zij heeft alles binnen haar bereik Maar zij wil mij, en dat wil ze laten weten Zij wil mij, ze is veel te ongegrepen. Maar nog voordat ik me voor kon stellen, stond ze op mijn lijf geschreven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 Jij geen moment en pakt me volop op de mond en hart. En onvoorstelbaar in een vlucht. zoen ik tot mijn verrassing terug Ik geef me over en ik laat alles vallen en bestaat Jij met een bond, die keihard inslaat Je handen glijden door mijn haar wat voelt echt goed En tegelijkertijd in zoek ik tot mijn vlucht.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 Een officiële envelop. Het noodlot greep hem in de kraag, in en in de laag. En zijn brieven hielden nooit. Nu ziet zij het steeds. Ben je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 Ik heb gemist, baby, jij bent alleen van mij. Alleen van mij. Ik heb een liefde, ja, bij jou als je hier zit. Je kijkt me aan, ik ben bevangen door de hitte. Gewoon te mooi om waar te zijn. Voor nu en altijd ben jij van mij. Ik wil jou schelen, ik laat je nooit alleen.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 Goed het is, oh, dat jij bestaat. ik zeg het werd als vanavond. Later en later. Het was al even geleden dat wij zo gedronken En nog meer gegeten hadden. Eentje lag op de bar en eentje onder de tafel. Ze vraagt: waar heb je het over gehad? Ik zeg: ik weet niet precies meer wat. Echte mannen praten, niet ze zeggen. Met me. Maak het plannen om de wereld te gaan redden Maar ga toch weer naar huis. toch weer naar huis. De bron van al mijn frustraties is dat ik niet kan uiten hoe graag ik haar zie En als we eerlijk zijn is dat het moeilijkst want ik weet ik lijk wat apathisch Maar dat is hoe ik het geleerd heb niet alsof ik niet geprobeerd heb, denk dat ik iets te lang emoties geweerd heb Echte mannen zijn niet goed en zulke dingen leren Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg, ik weet niet precies meer wat Echte mannen praten niet, ze zeggen Kom maar binnen, drink nog mujer en la terraza pero a mí solo me matas eh eh eh contigo todo rico déjalo ven conmigo pa pasarla cabrón baby probime yo cada cada baby tú e quiero veré Dansen, je geeft geen tweede kansen. Wow, oh. oh. passe lo que passe. De lo die frase. It's imposible no to mama. Baby, ik wil be met jou te kappen. Baby doe ik jou bereid?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 de hoogste tijd. Zo lang gewacht op weer een avond gezelligheid. Welkom mevrouw. Welkom meneer. De deur opent weer. Oh, ik heet je welkom bij de eerste ronde. De glazen die staan waar ze altijd stonden Te wachten om geduldig gevuld te worden Want de mensen zijn terug en zijn veel te dorstig Ik heb gewacht op de dag dat dit kon Het geluid van de bel weer luidt als ding dong Het is al maanden sinds I been gone Ik miste de sfeer en zelfs nog de boom Wat eerlijk, wat is het waard dat biertje Als je niet kan proosten met je naaste vriend Dus vanavond gaan we los voor tien Ik hoor stem zeggen ja wat hebben wij dit verdiend Even los met z'n allen even zonder de zorg. Of op zijn minst of we waren voor morgen En breng een toast op de eerste rond Ik kijk je aan en zeg mogen er nog vele volgen Het is tijd De hoogste tijd Zo lang we Als ik terugkijk in de tijd Een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag Beproefd van het leven, zoveel vrienden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 De Kosta zag ik lopen En ik ben eerlijk, je zag al lekker uit Dus ik ze m'n ga je met me dansen Ik ben de slagroom en ja, je hartstikke vrouw 都没有爱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 Ik zie mijn iets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 Word ik straks geloven dat jij bent Dan neem ik haar mee naar een restaurant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 Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar. En steken hem waar ik het niet zeggen mag. René Gap, zing het voor ze. Ik heb die boete maar ook een donge Ik heb de mooie